Het is middernacht, het begin van vrijdag 7 september. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Premier Rutte is bereid te kijken naar de problemen met de wietpas in Limburg. Dat zei hij in uur. Rutte reageerde daarmee op uitspraken van de Maastrichtse burgemeester Hoes. Volgens Hoes is de overlast van drugsrunners in zijn stad... sinds de invoering van de wietpas toegenomen. Hij wil dat Maastrichternaren weer zonder pas naar de koffieshop kunnen. Hoes wil dat ze toegang krijgen met een identiteitsbewijs... en uittreksel van het bevolkingsregister.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 Op de A58 zijn bij Oorschot enkele gewonden gevallen na een ongeluk met vier voertuigen. Volgens de politie zijn er vier gewonden, van wie één ernstig. De weg is tussen Moorgestel en Oorschot in de richting van Eindhoven afgesloten. Het ongeluk gebeurde rond half tien vanavond. Volgens de politie zijn de gewonden naar ziekenhuizen gebracht. De zwaar gewonde heeft hersenletsel. Het weer. Vooral in het midden en zuiden opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Overdag in het zuiden zonnige perioden. In het noorden wolkenvelden en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB verkeersinformatie. U hoorde dus net in het nieuws al over de problemen op de A58. Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moorgessen en Oorschot is de weg dicht. En dan Breda richting Tilburg op diezelfde A58. Bij Knooppunt de Baars is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven. Moet Den Bosch volgen, de A65 en de A2. En ook nog een treinbericht. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Ede-Wageningen en Arnhem. Reizigers hebben meer dan een uur vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom bij het Huis van de Maan. In deze week van Kazeloenen gaan wij een beetje weg van de waan van de dag. Wij vragen ons af wat denkers en specialisten van allerlei sectoren vinden... van de staat van het land. En over de oplossingen die de politiek op dit moment aandraagt. Vandaag willen we het gaan hebben over de woningmarkt. Wij zijn in blijde verwachting van onze gast Winke Bodevis, directeur van Amvest. Dat is een hele grote ontwikkelaar. Maar Winke Bodevis is niet hier... Sterker nog, we weten helemaal niet waar die is. Uh, oh wacht, gaat die komen? Het zou zomaar kunnen gebeuren. We gaan het zo meteen meemaken uh, of hij hier de studio van Kaansaloone weet te bereiken. Het huis van de maan waar wij uh, in afwachting zijn. Wat wij eerst gaan doen is zeggen dat in het tweede uur... ik met u wil praten met de luisteraars. Waar gaan we het over hebben? Over de woningmarkt. Hoe ziet eh, jouw woondroom eruit? Dat is de vraag van Casaluna. Hoe ziet jouw woondroom eruit? Je kunt eh, nu al bellen als je wil op 0800-1121. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Vertel over jouw woondroom. En eh, je komt zo de uitzending in. We gaan beginnen met, eh, met muziek. Op verzoek van de gast die er nog niet is. Otis Wedding, Sitting on the Dock of the Bay Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening, come watching the ships roll in. And then I watch them roll away again. Yeah.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 uitzending van Casaluna te luisteren. Um, want mijn gast is er nog niet. Wienke Bordevis is uh, zometeen mijn gast. Ik wil gaan praten over de huizenmarkt. Uh, maar dat gaat een beetje uh, moeilijk zonder gast. En uh, zo ontzettend interessant vind ik mijn eigen stemgeluid... nou ook weer niet. Dus ik wil graag praten met de luisteraar. Dat gaan we gewoon uh, doen hier naartoe. Uh, dat gaan we vast uh, nu doen... Als je wil reageren op mijn vraag, hoe ziet jouw woondroom eruit? Dan kun je nu alvast bellen op 0800-1121. Jouw woondroom op deze zender, Radio 1, Casaluna, 0800-1121. En dan kun je zo in de uitzending komen praten. Hey, MUZIEK Ja, dat is van die muziek uh, waar ik vrolijk van word. Um, en ik denk heel veel mensen met mij. Um, uh, Tonini uh, Emiliani heet zij. Uh, Jungle Drum heet het liedje. En ik heb mijn eigen gast in de studio, Wienke Bodevis, Welkom. Het was, het was hard holde of uh, ja, ja, we zingen even ik... zoeken op het Donkere Park. Ja. Oh, zo. Ja, Ja. ja en dan is opeens een Donker, donker Media en opeens een hele rit. Welkom. Uh, directeur van Amvest, uh, directeur van Neprom. Uh, we gaan het hebben over de, de woningmarkt, die zit op slot. Dat is iets wat veel mensen zeggen en ik denk dat u dat ook gaat zeggen. Um, laten we even beginnen met Amvest. is een uh, grote ontwikkelaar. Hoe groot precies? Nou, Wij zijn uh, in feite een ontwikkelaar en een belegger. En dat is een, uh, wel een hele mooie combinatie in deze tijd. Belegger van wiens geld? Uh, daar zitten eigenlijk twee uh, grote aandeelhouders achter en dat zijn Egon en PFZW, dus het zorgfonds en Egon. Hun geld, dat beleggen jullie, maar dat beleggen jullie in eigen panden? Ja, wij beleggen dat in woningen. We zijn in woningen gespecialiseerd. Dus we ontwikkelen overal in Nederland woongebieden. En een deel van die woningen verkopen wij op de markt. Maar een belangrijk deel daarvan ook uh, komt terecht in uh, woningfondsen. En, uh, en die... Uh, managen wij voor deze twee partijen. Hoe groot is Amvest? Ja, het is maar net hoe je rekent. We zijn helemaal niet zo'n hele grote organisatie. Nou, tussen de 60, 70 mensen zo'n beetje. Dus als je alles meetelt. En uh, daar is ongeveer de helft van bezig met ontwikkelen. En de helft met het beheren van de woningen. Uh, ja, groot in geld... Uh, in totaal beheren wij zo'n 3 miljard uh, euro. Dus dat is op zichzelf alweer indrukwekkend. Ja. Dat, dat is, er zijn dagen dat je min, ja, uitgeeft minder geld. <laughs> ja, op zich veel geld. Uh, en, en om hoeveel huizen gaat het? Nou, dat van gaat om. Hun? Wij hebben ongeveer zo'n 17.000 woningen onder management, zoals dat dan mooi heet. Ja. Onder management betekent in bezit? Ja, nou, het bezit is natuurlijk van de aandeelhouders, maar wij managen dat voor hen. Ah ja, oké. Okay. 17.000 zijn dat, dan moet ik dan denken aan complete woonwijken en halve steden? Nou, het is. Uh, uh, Geconcentreerd in een paar delen van Nederland. Hè? En uh, het zit eigenlijk op allerlei plekken. Dus het zijn zowel eengezinswoningen in, uh, in uitleggebieden, in Finexwijken. Uh, maar het zijn ook uh, appartementengebouwen in, uh, midden in de stad. Dus het is, uh, het is heel erg verdeeld. Het is een, uh, een gemengde portefeuille. Over het algemeen uh, midden dure huur. Zo'n beetje rond de... Acht, middendure huur? Ja, zo'n beetje rond de 850 à 900 euro. Daar zit toch wel het gros van, van onze woningen omheen. Ik kunnen even hier en ik vragen wat middendure huur precies is. Maar <laughs> <laughs> misschien dat we dan hele rare getallen te horen krijgen. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet hoor. Uh, wat, wat is middenduur ongeveer? Nou, je, je moet ongeveer voorstellen dat de sociale huurwoningen... die, uh, die lopen tot zo'n uh, 650 euro. En... Uh, en uh, alle woningen daarboven, hè, die, die zijn in te, zijn commerciële huurwoningen. Uh, nou, wij zitten voor het grootste deel. De vrije deel in, sector begint bij? Bij zo'n 650 euro per maand. En uh, de woningen die wij uh, verhuren, zitten daarboven, uh, uh, door de bank genomen. En het gemiddelde daarvan ligt zo rond 850 euro. Uh, dus uh, dat is natuurlijk een hele spreiding. Ja. En uh, ja, midden duur. Waar wordt het echt duur? Dat, uh, dat verschilt nogal in. Uh, in uh, als je een beetje in Brabant bent, dan, dan zeg je ja, boven de 1000 euro vindt men het over het algemeen wel hele dure woningen worden. En in Amsterdam ligt dat uh, natuurlijk iets anders. Daar zit je misschien boven de 1200 euro huur per ja, maand. Terwijl je in andere delen van Nederland waarschijnlijk voor dat bedrag een, een, een, een gigantische paleis kan huren. Ja, dus in de woningmarkt van Nederland is natuurlijk niet overal gelijk. Dat klopt. Um, we gaan het hebben over die woningmarkt, want die woningmarkt die loopt helemaal niet zo heel erg goed. Maar laten we even beginnen met uw eigen huis, want uh, dat heeft u zelf gebouwd. Nou, we hebben, uh, ik heb, uh, we hebben het zelf getekend en uh, uiteindelijk met een technisch bureau uitgewerkt. En, uh, en daarna hebben we gewoon op een kavel uh, hebben we dat gebouwd, ja. Dus, uh, maar het is een eigen ontwerp. Um, en hoe ziet dat droomhuis eruit? <laughs> ja, dat droomhuis is, uh, is eigenlijk uh, dicht tegen de duin aangebouwd. En uh, de truc is dat hij gedeeltelijk in de duin is gebouwd en gedeeltelijk uh, ligt hij er bovenop. Waar? Het is uh, in Bloemendaal aan de kust. Zeg maar bij de ruïne van Brederode. Daar, daar ligt het. Geen verkeerde grond. plek. Nee. Geen verkeerde plek. En, en, en kunt u ons even meedemen? Een klein stukje het huis in. Hoe dat eruit ziet. Nou, het is van mooie warme materialen gemaakt. Maar het is. Uh, Wat zijn dat? Het is uh, zwarte baksteen onder en boven. Een, uh, een, uh, een heel lichtkleurige natuursteen. Een massieve uh, natuursteen. Vrij ruw. En, uh, maar de vorm is vrij strak. En uh, met een prachtige glasbui op het zuiden. Dus, uh... Is dat bijna een, um, een symbool voor, voor mijn gast? Ja, nou, ja, ik hou wel van... Uh, uh, van, uh, van uh, ja, een, een huis moet ook als een jas zitten. Hè, dus het moet een warm huis zijn. Tegelijkertijd hou ik ook wel van uh, mooie, moderne vormgeving. Dus dat zit er beide wel in. Maar dat betekent, strak betekent ook zakelijk. To the point. Uh, doelgericht. Ja, dat, dat, kan, dat kan je zeggen. Ja. Ja. In dat opzicht is het huis een, een, een weerspiegeling van, van die, wie ik nu tegenwoordig. ben. Ja, dat, dat is het altijd. En ook altijd natuurlijk ook een weerspiegeling van, uh, van ons samen, van mijn partner ook. Want uh, je, je hebt dat huis samen hè, natuurlijk. Dus, uh, dus met z'n tweeën moet je daar heel erg in thuis voelen. Maar wie was de tekenaar? Um, ik heb uh, zelf uh, de woning ontworpen. En het is wel een... Uh, door een technisch bureau dat is uh, die ook interieus maakt. De Wolf Partners is het verder uitgewerkt. Maar u snapt wel hoe dat moet. Een ja ja ja ja. Want technisch uitwerken betekent dat het dat, dat om, om constructies gaat... draagkracht, balken, dat soort dingen. Absoluut, ja, uh, ja. Maar datgene wat u getekend had... dat was eigenlijk al, al bijna uh, klaar voor uitvoering? Of was dat een beetje overdreven? Nou, nee, je gaat natuurlijk ook altijd in discussie met uh, zo'n technisch bureau... om te zeggen, ja, wat is nou het handigste? Uh, en dan krijg je natuurlijk hele technische dingen. Ga je voorgespannen breedplaat gebruiken... of uh, kanaalplaat voeren, wat is hier het handigste? Uh, wat voor type kozijn ga je gebruiken... En wat is die isolatie waar je, die je nastreeft? Uh, maak je een, uh, een warmtepomp hè, om die woning te koelen? Het uh, is natuurlijk ook een heel energiezuinig uh, huis... Uh, met vloerenverwarming en vloerkoeling. Uh, nou, ja, dat soort zaken moet je natuurlijk met elkaar bespreken. Maar dat is een ontzettend leuk proces. Ja. De woningmarkt. Uh, waar zit het grote probleem op dit moment? Nou, je ziet een beetje dat... Uh, uh, nu ook in de discussie dat het zich... Uh, discussie zich afspeelt vaak uh, op facetten daarvan. Hè? En uh, nu is heel erg uh, wel of niet die hypotheekrenteaftrek... Uh, verminderen is heel erg aan de orde. Maar je zou eigenlijk het totaal moeten bekijken. En dan vind ik een van de grootste uh, obstakels... in de dynamiek van de woningmarkt zit eigenlijk in de huurwoningenmarkt. Want wij hebben eigenlijk een vrij, we zijn een vrij welvarend land geworden de, de afgelopen twintig jaar... En hebben eigenlijk een enorme voorraad aan uh, vrij goedkope huurwoningen. Hoeveel zijn dat? Het dat totaal? zijn er zo'n 2,3 miljoen, uh, 2,3, 2,4 miljoen woningen. En dat is natuurlijk een hele forse voorraad. En, uh, en die, die is natuurlijk uh, ja, wordt eigenlijk ten opzichte van de markt kunstmatig laag gehouden. Dus dit is een huurprijs die past niet bij de markt. Het is dus een gesubsidieerde huurprijs. En dat is natuurlijk fantastisch voor mensen die dat niet kunnen betalen. Maar 2,3 miljoen maar niet maar is niet wel alleen maar een sociale huursector. Dat ja. is helemaal een sociale huursector, ja. Dus dat zijn er vrij veel. En dat is eigenlijk ook uniek in Europa. En door het feit dat de huren daarvan geregeld worden... door de overheid... En die arme exploitanten, de corporaties... die moeten daar dan binnen de huurniveaus die worden afgesproken... Ze zien een haalbare exploitatie te maken. Die, eh, die, eh, dat is een enorme beperking voor de markt. Dat betekent maar... dat je niet kan investeren. Dat betekent dat je ook weinig differentiatie krijgt in, in huurniveaus. En dat mensen ook heel lang op een plek blijven wonen. Omdat als ze gaan verhuizen, is hun keuze... naar een wat duurdere koopwoning of naar een duurdere huurwoning. Dan zeg je, ja, ik zit eigenlijk wel goed hier tegen deze laag huur. Maar de oorsprong van sociale uh, uh, huurbewoningen is toch dat het gaat om mensen die een heel laag inkomen hebben... die geholpen moeten worden. Een sociaal, sociale plicht van de maatschappij in feite. Hebben wij 2,3 miljoen gezinnen, huishoudens... die die hulp nodig hebben? Nou je kan, uh, je kan het op twee manieren bekijken. Ik denk dat dat is uh, niet zo. Hè. Dat blijkt ook uit cijfers. Dus die voorraad uh, die zou, dat is mijn opvatting over de cijfers die ik zie, zo'n miljoen woningen kleiner kunnen zijn. En het is ook zo dat... Uh, dat uh, op dit moment uh, behoorlijk veel van die woningvoorraad ook een kwaliteit heeft... dat je ze ook wat hoger zou kunnen prijzen. Dus dat matcht aardig. Dus, dus eigenlijk kan je zeggen, je zou in beweging moeten komen met deze markt... en moeten zorgen dat een groter deel van die markt uh, tegen hogere huurniveaus uh, verhuurd zou worden. En dan krijg je een fantastische overgang tussen heel lage prijzen sociale huur... voor uh, de doelgroepen die het nodig hebben. En dat je langzamerhand ook woningen krijgt die voor andere groepen mensen met een wat betere inkomen uh, beschikbaar kan. Maar je praat wel over opgebouwde rechten. Ja, het zijn, we hebben natuurlijk uiteraard huurbescherming in Nederland. Dat is ook een groot goed. Alleen, uh, je zou toch uh, de beweging in moeten zetten... en mogen in moeten mogen zetten om uh, ze hoger te prijzen... en ook uh, tegen hogere prijzen te verhuren. Ja, en dat proces gaat ontzettend langzaam in Nederland. In het Lentakkoord was dit een van de ingrediënten. De, de, ja. de koenboes coalitie had bedacht dat dat scheefwonen, want daar hebben we het dan over, uh, dat dat aangepakt moest worden. Ja, ik denk dat het ook een goede zaak is. Uh, maar omdat is dat uh, voldoende? Want je hebt het dan over, over mensen die een, een hoger inkomen hebben... dan, dan eigenlijk hun woning rechtvaardigt, uh, dat die een hoge huur gaan betalen. Nee, natuurlijk moet je ook voor zorgen... dat er voldoende uh, woningen beschikbaar komen uh, voor die groep... die dan eventueel ook wil gaan doorstromen. Hè. Die doorstroming moet op gang komen. En uh, dat kan in de wat duurder geprijsde en kwalitatief betere huurwoningen. En dat kan ook in de koopwoningen. Dat betekent dat die wel beschikbaar moeten zijn. En, uh, en dat dat deel van de markt ook uh, uh, moet werken. En ook daar zit natuurlijk een probleem. Die doorstroming is dus heel gering... want mensen die een hele goedkope huurwoning hebben... en ik denk dat iedereen in zijn omgeving wel iemand kent met uh, zo'n voorbeeld... Uh, een heel goedkoop woont, blijft zitten waar ze zitten... want ze zullen wel gek zijn. Uh, uh, vol, volstrekt begrijpelijk ook trouwens. Is heel toch? erg begrijpelijk hoor. Ja. Uh, maar uh, u zegt... Het feit dat dat segment van de woningmarkt op slot zet, dat zet alles op slot. Want het grote probleem is nu toch veel breder. Het gaat om koopwoningen die gewoon niet meer verkocht worden. Het gaat om ja. mensen die hun woning ook niet meer te koop durven zetten. Dat is het andere deel van de markt. Hè. Maar ik begon uh, met de huurwoningen, omdat die vaak in het debat ondergeschikt zijn. Maar het is natuurlijk een ongelooflijk grote voorraad en van hele grote betekenis. Uh, de koopwoningmarkt zit uh, ook op slot. En een van de belangrijkste oorzaken daarvan is... Uh, ja, dat er een, het vertrouwen van de, van de Nederlander, de Nederlandse burger, hè, in, de, in, de, in de economie in, uh, is uh, bijzonder gering. Is eigenlijk nog nooit zo laag geweest. Uh, en dat betekent dat de Nederlander op dit moment ongelooflijk aan het sparen is in de crisistijd. Dat is, dat is op zichzelf bijzonder, zo'n 60 miljard per jaar. Maar dat klopt dus en, eigenlijk, en dat eigenlijk, klopt eigenlijk al niet goedkopen. Dat is één van de problemen. Maar iets, iets daarvan klopt in feite toch ook helemaal niet. Op het moment dat, dat, dat het echt heel slecht gaat, kunnen mensen niet sparen. Uh, ja, maar de eerste jaren van de crisis hebben wij we natuurlijk wel een, uh, een, een financiële crisis gehad. Maar heeft dat de inkomens van de mensen nog niet geraakt? Dat gaat natuurlijk wel, uh, uh, wel gebeuren, hè, want we moeten natuurlijk in Nederland afhankelijk een beetje van de coalitie, toch een behoorlijk aantal miljarden bezuinigen. En dat gaat automatisch de koopkracht raken van, uh, van de Nederlanders. Maar tot die tijd, tot nu, is daar eigenlijk in de koopkracht uh, uh, uh, heel weinig gebeurd. Ja, terwijl wij, uh, nou goed, we zijn ontzettend goed in elkaar de put in praten. Want we hebben een, het, ja. een hele lage werkloosheid als je kijkt naar de omringende landen ja. in Europa. We hebben de, de vijf na meest concurrerende economie van de wereld hebben we ook nog even meegekregen deze week. Dus uh, kortom, nou, we moeten misschien ook maar zo'n beetje realistischer worden. Uh, mijn gast is Wienke Bordewes, directeur van Amvest en directeur van uh, NEPRON. Dat NEPRON, is een, uh, we, Nepron. Uh, het is de Nederlandse projectontwikkelingsvereniging. Is dat. Een koepel? van. Uh, het is een koepel van, uh, van de wat grotere Nederlandse ontwikkelaars. Ik wil even een klein fragmentje laten horen. Uh, en het gaat over een nieuwsfeit van de afgelopen dagen. De totale Nederlandse hypotheekschuld was eind vorig jaar bijna 670 miljard euro. En daarmee is de Nederlandse hypotheekschuld de hoogste van de hele eurozone. Wel waren de koopwoningen eind vorig jaar samen nog wel... twee keer zoveel waard als het hele schuldbedrag. Ja, daar word je niet blij van als je dat hoort. Ja, dat is ook wel weer interessant. Dat, dat kan je ook, uh, waarom... Dit is heel eenzijdige informatie, want dit klopt op zichzelf wel. Maar wat, een, uh, wat hierbij vergeten wordt... dat in die hypotheken, hè, in die 670 miljard... daar is ook behoorlijk gespaard. Hè, via spaarhypotheken, beleggingshypotheken en allerlei vormen. Uh, en dat doen mensen nog steeds. Je ziet eigenlijk nu dat, uh, dat uh, ook in deze crisistijd... Uh, mensen gewoon aflossen en sparen in hun woning. En dat zou je er eigenlijk af moeten trekken. Daar kan je natuurlijk van mening over verschillen hoe groot dat bedrag precies is. Maar uh, dat ligt wel uh, boven de 120 miljard. Maar dus het dat... zonder het te ingewikkeld te maken... mensen kunnen een hypotheekschuld in stand houden over 30, 35 de jaar. Ja, terwijl ze Hebben wel, een, wel, je een wel sparen. een enorme schuld, maar bouwen in feite vermogen op. En als je dat erbuiten laat, dan lijkt de schuld heel ja, erg hoog. lijkt heel erg hoog. Dus dat moet je er eigenlijk aftrekken. Dan is er nog een tweede feit waarin Nederland natuurlijk verschilt van andere landen. In Europa. Uh, ook op, uh, ook op uh, gewone giro-rekeningen en, uh, en bankrekeningen spaart een Nederlander. En uh, dat zit op dit moment op zo'n 340 miljard. Uh, dat Stop zit. Zo. In totaal. Dus dan zitten, zijn we al in de totale schuldpositie van Nederland een heel eind opgeschoven. En, en verder zag, heb, uh, is er nu ook weer een staatje uitgekomen van alle Europese landen. Wat is nu eigenlijk het uh, gespaarde vermogen? Het is natuurlijk ander geld, hè, want dat moet tot uitkeringen leiden. Maar hoeveel hebben wij opzij gelegd als Nederlanders? Uh, uh, in uh, pensioenen. En ook dat is zo'n 850 miljard. Dus maar bij elkaar staat Nederland er niet zo, goed, niet zo slecht voor. Hè. Maar even die dus, 370 miljard aan, aan gespaard geld gaat dus even heel duidelijk uh, expliciet gaat niet om de pensioenen. gaat niet om, nee, nee, absoluut, om gewoon. geld. Het gaat gewoon om wat u en ik op onze spaarrekeningen bestaan. Ja, absoluut, daar gaat het om. En er komt per jaar ongeveer 60 miljard bij? Aan ja, dat is in de crisistijd de laatste jaren zo gegaan. Mensen zijn steeds meer gaan sparen. We hebben een heel hoge spaarquote, heet het dan. Uh, met een duur woord, maar uh, uh, dat zal nu gaan afnemen natuurlijk, omdat de inkomens wat teruglopen. Maar het is wel gespaard. Het is er gewoon. En je ziet ook eigenlijk als je naar de binnenlandse bestedingen kijkt van Nederland, in de Nederlandse economie, dat die achterlopen bij een aantal andere landen in Europa. Dus wij halen onze economische groei uit de export en niet zozeer uit de interne bestedingen. Want formeel zijn we uit de crisis nu? Want formeel zijn we uit de crisis, maar die cijfers zouden er nog wel wat gunstiger uitzien op het moment dat we ook wat meer zouden besteden aan wonen, wooninterieurs, eh, kortom, het besteden van die spaargelden. En dat doen we niet. En dat zie je heel erg. Dan is het ook... Daarom kan je ook zeggen dat op zichzelf de schuldenpositie... van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar opgeteld... Eh, eigenlijk eh, niet zo dramatisch is als vaak wordt, eh, wordt gesuggereerd. Eigenlijk is die vrij safe. Het grote issue in Den Haag is eindelijk, moet je misschien wel zeggen, is de hypotheekrente aftrek? Want daar hebben we het maar steeds over, dat wordt veel straks ook al in enige bescheiden mate. De staatssecretaris Wekers die, die wil dat nu aan gaan pakken door te zeggen van nou, u, u moet gewoon aflossen. Nieuwe hypotheken betekent uh, aflossen. Ja. Gaat dat wat doen in de huizenmarkt? Nou, ik vind het. Uh... Het, dat gaat zeker wat doen. Het zal leiden, er zijn verschillende berekeningen voor... maar het zal zo rijden tot weer ten opzichte van de waardedaling... die we al gehad hebben, die heel aanzienlijk is geweest... tot een waardedaling van de Nederlandse woningen van zo'n 10%, zeker. En die is ook blijvend. Hè. En ze dus we hebben al dat... een schuiver van 30% inmiddels achter de rug? Wij hebben, nou nee, als je het uh, corrigeert voor inflatie, zou het zo zo'n 15 tot 17% zijn. Zeg je, tel de inflatie erbij op, dan kom je tussen de 20 en 25% uit. Een beetje afhankelijk van waar je zit in Nederland, verschilt dat natuurlijk. En maar daar dat komt is toch behoorlijk. En daar komt nog 10% bij. En dat is eigenlijk niet nodig hè. als je ziet naar de prijs van de Nederlandse huizen, als je ze ook vergelijkt... met Duitsland en met, met België, Frankrijk. Want we, we zitten zeker niet in de, in de kopgroep wat dat betreft. En dat gaat nog verder omlaag. En dat heeft met deze type ingreep en de angst ervoor te maken. Maar u zegt iets heel interessants. U zegt, het heel interessant. u zegt uh, de, de, de huizenprijzen in Nederland zijn in vergelijking met de buurland niet hoog. Mijn beleving is dat de huizen in Nederland al jaren absurd duur zijn bijvoorbeeld in vergelijking met België? Nou, dat is niet waar. Uh, daar is behoorlijk wat onderzoek naar verricht. Natuurlijk, als je... Bijvoorbeeld in Nederland net over de grens... in de perifere gebieden van, van Duitsland gaat kijken... Dan, dan vind je daar woningen met een lage prijs. En dat is, ook, dat is ook vrij logisch. Maar kijk je naar de wat meer stedelijke agglomeraties... Die, waar ook de meeste huizen staan... dan zie je dat die prijzen een tijd lang... behoorlijk op hetzelfde niveau hebben gezeten als in Nederland. moet je Hamburg er even uithalen, want dat is extreem duur. Want dan is het zelfs Duitsland een duur land. Maar halen we dat er even uit... dan zie je dat die prijzen behoorlijk vergelijkbaar zijn... Uh, en dat gaat nu uit de pas lopen, omdat in deze landen uh, de prijzen niet, zak niet dalen. En dat doen ze in Nederland wel. Interessant voor beleggers. Ja, dat is interessant. Ik denk ook zelf, uh, uh, dat is zeker zo. Maar voor beleggers is ook vooral heel erg belangrijk... dat uh, dus naast de waarde van, uh, van de woningen, die maken natuurlijk een onderdeel uit... Nou, de beleggers die zullen misschien nu ook zeggen... Uh, kijk, uh, er is wel waarde weg uit de Nederlandse woningen... Maar er, er ontstaat ook heel veel schaarste, omdat we eigenlijk veel te weinig bouwen in Nederland. Dus in de, in de sterke economische gebieden in Nederland ontstaat schaarste. Dus we krijgen weer een upswing in die prijzen. Dat gaat weer komen. Waar de beleggers vooral heel erg naar kijken is naar de verhuurbaarheid, de bezettingsgraad en, uh, en is daar vraag naar. En vastgoed is een drama op dit moment? Ja, maar de woningen doen het eigenlijk heel erg goed. Er is vrijwel geen leefstand en uh, de huurwoningen. En uh, je ziet ook dat, die, uh, dat er eigenlijk potentie is om die huren te laten stijgen. Omdat die druk op die markt aan het toenemen is. Er is opeens een, een belangrijke kentering wel in de beeldvorming... als het om hypotheekrente aftrek gaat. Want er is opeens een, een, een kentering in, in bereidheid om er wat aan te doen. Ik wil even een klein fragmentje laten horen van één uh, Vandaag. En het ging over draagvlak. Twee jaar geleden, vlak voor het begin van de vorige verkiezingen, toen was 59% van de mensen was voor het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. Mm -hmm. Daarmee bedoelen ze dat die of beperkt of zelfs afgeschaft zou moeten worden. Ja. Nou, dat was een jaar later, was dat al 64%. En nu, vlak voor deze verkiezingen, hebben we het nog een keer gepeld. Drie kwart van de mensen is voor aanpak van die renteaftrek. En ja, dat zijn ook in meerderheid huizenbezitters. Nou, waarom? Waarom is zo'n grote groep mensen voor het aanpakken van die aftrek? Geven ze drie redenen voor? Allereerst vinden mensen dat vooral de hogere inkomens profiteren van die regeling. Dat vinden ze dus niet eerlijk. Ze vinden ook dat de huizenprijzen kunstmatig hoog worden gehouden hierdoor. En ze vinden tenslotte dat uh, deze regeling mensen te veel stimuleert om zich diep, diep in de schulden te steken. Want hoe meer je leent, hoe groter ook je aftrek is. Wienke Bordewis, wat, wat vindt u van uh, de mening van het volk? Ja, dat is interessant. Ik denk dat er de laatste tijd enorm veel berichtgeving is geweest. Ik heb, uh, ik heb wel eens een tijd lang knipsels uh, bewaard uit kranten over dit onderwerp. En eigenlijk staat er elke dag wat over in. Dat heeft natuurlijk zijn effect uh, op, uh, op, op de mening van, uh, van mensen. Ik denk ook dat een aantal mensen hardgrondig vinden dat je hier wel wat aan kan doen. Maar wat de meeste mensen er ook bij zeggen, het mag niet ten laste gaan van... Uh, mijn koopkracht. Ja. En het zou fantastisch zijn als je dit uh, heel geleidelijk... want dat zeggen de mensen ook. Hè? De meeste mensen zeggen, je mag het geleidelijk afschaffen. En je moet het misschien niet in de crisistijd doen... maar we moeten er een keer aan komen. Maar doe het dan zo dat mijn uh, bestedingskracht gelijk blijft. Zo dus dat hebt... betekent dat je ook iets moet doen aan de inkomstenbelasting... of ja. aan het forfait om dat uh, recht te trekken. En, en, en precies dat gebeurt waarschijnlijk niet. En dat niet. gebeurt waarschijnlijk niet. Omdat het motief lijkt een beetje om de woningmarkt op gang te helpen. Overigens heeft mij nooit iemand uit kunnen leggen... waarom als je een woning duurder maakt dat die makkelijker verkoopt. Hoor. Maar de, dus, uh, he, dus door de hypotheekrenteaftrek namelijk uh, uh, uh, af te schaffen... Uh, wordt de bestedingskracht natuurlijk geringer. Dus de, burger, de mensen kunnen wat moeilijker een, uh, een woning uh, kopen... Um, maar als het gepaard gaat met koopkrachtbehoud... zou het op zich een oplossing zijn als je het geleidelijk doet. Maar dat, is, dat laatste is op dit moment niet mogelijk... omdat we midden in een bezuiniging zitten. Dus het is, het, een risico, het, bezu het is een risicovol traject. Ja, en ja. het wordt dus uiteindelijk een bezuinigingsopdracht. Uh, uh, een van de argumenten die langskwam is... Uh, dit is een premie voor mensen die heel veel geld lenen. Een premie voor de rijken. Feitelijk gezien klopt dat wel, want het grootste deel van de aftrek... genieten mensen met een hoog inkomen en een hoge, huur, uh, sorry, hoge hypotheek. Ja, dat is, als, dat is, dat is zo. Hè. Uh, uh, dat is zeker het geval. Uh, maar goed, je moet het uh, natuurlijk uh, ook kijken... van uh, hoe progressief is je belastingssysteem in Nederland. En die hogere inkomens brengen natuurlijk een ongelooflijk deel van de last ook op uh, in Nederland. Ja, hè. Maar bovendien dus, als dat, dat het chagrijn is wat mensen motiveert... het gaat ook over hun geld uiteindelijk, toch, als je het afschaft? Ja, dat gaat er zeker over. En, uh, uh, maar goed, het belangrijk is natuurlijk dat, uh, dat die belastingdruk uh, heel hoog is in Nederland uh, voor de hoge inkomens. En dat op het moment dat je daar tegenover stelt dat je ook aftrekmogelijkheden hebt via je woning, dan is daar natuurlijk mee te leven. Maar dat gaat heel erg scheef liggen op het moment uh, dat dat niet het geval is. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat is eigenlijk iets wat je onmiddellijk zou moeten repareren. Je ziet het ook overigens bij een aantal politieke partijen die zeggen nou je zou het. Uh, in discussie zou het kunnen doen, maar dan zou je misschien een vlaktax moeten invoeren of je zou uh, een perking in, uh, in het hoogste uh, hoogste ja. moeten invoeren om dat in balans te houden. Maar ja. dat er wat gaat gebeuren, dat is wel zeker. Absoluut. Uh, ja. Zelfs dit demissionair kabinet heeft die lijn al ingezet. VVD wil niks, Pvv wil niks, uh, maar verder uh, oh, SP voorzichtig, maar dan met name de topinkomens minder lol gunnen. Uh, maar er gaat wat gebeuren. En, en dan is de vraag gaat dat die markt weer in beweging zeggen? Nou, u, ik hoor u zeggen, het gaat vooral zorgen voor 10% uh, ja. goedkopere huizen. Maar dat op zich zal geen effect hebben. Nee. Je moet nog eens, als je goed kijkt naar de manieren waarop het zou kunnen dan heeft het nog heel grote invloed. Hè? Dus uh, annuutair uh, uh, dus over een langere periode uh, uh, dus annuitair uh, het belastingvoordeel uh, langzaam uh, verminderen. zou op zichzelf een haalbaar traject zijn. zou je eigenlijk in moeten zetten uh, na de crisis, niet in de crisis. zou een effect zijn. Maar omdat het nu gecombineerd wordt uh, met ook het aflossen uh, direct van de woning... zie je dat met name starters in de woningmarkt absoluut uh, niet meer kunnen toetreden. En die, zij zijn de aanjagers van die markt. En ik denk zelf dat het een heel omgekeerd effect heeft. Uh, de voor, op dit moment, normaal gesproken worden zo'n 4000 uh, koop, nieuwe koopwoningen verkocht in Nederland in een normale tijd, tussen de 3500 en de 4000 per maand. Uh, op dit moment zijn het er nog maar 1.000. Dus je ziet dat uh, Nederland bouwt nog maar 40.000 woningen. Maar logisch, want uh, u en uw collega's denken... leuk, ik kan wel bouwen, maar ik raak ze niet kwijt. Ik raak ze niet kwijt. En dat gebeurt uh, dat ten, ten gevolge van angst voor deze maatregelen. En die maatregelen zullen dat versterken. En dat is ook desastreus voor, uh, voor de bouw. En dat is niet onbelangrijk. Plus de banken. De banken, bijvoorbeeld Rabobank, uh, uh, nummer, de, de marktleiders het om hypotheken verstrekken. Die zeggen gewoon openlijk, wij moeten marktaandeel afbouwen. Ja, dat heeft overigens nog andere redenen. Maar ik, ik wil het eigenlijk eerst op een ander punt maken. En dat is dat, uh, als je goed kijkt nu naar de, de crisis die in de bouw aan de, aan de orde is, is die gigantisch. Hè? Er is ongeveer 10 miljard aan omzet weg. Dat komt voor een deel uit... Uh, uit uh, uit kantorenbouw en dergelijke, maar toch ook voor een groot deel uit de woningbouw. En dat betekent ook dat er op dit moment al 40.000 bouwvakkers werkeloos zijn. Uh, terwijl er een enorme vraag nog is naar woningen. En dat is, uh, en dat is heel bijzonder. Uh, onze berekeningen wijzen uit dat, uh, dat dat aantal nog behoorlijk zal toenemen. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat de bouw altijd laatst is. Dus de woning die vorig jaar verkocht is, is nu nog in aanbouw. En dat betekent dat dat effect nog veel groter wordt. En dat heeft een, ook hele negatieve kanten... als het gaat om de Nederlandse economie. Voor de mensen is het natuurlijk vreselijk om thuis te zitten. Daarnaast... Uh, 3,5 miljard uh, uh, aan uitkeringen uh, die, uh, die betaald moeten worden. De btw die, uh, die niet uh, verdiend wordt op de productie. En we zien dus ook een, uh, een hele. Die, de, de bouw die een aantal jaren geleden nog vroeg om mensen, hè, de busjes reden toen rond met collega's gezocht, die wordt nu uitgehold. En dat is denk ik uiteindelijk heel slecht voor de Nederlandse economie. Als de, de beperking van de hypotheekrenteaftrek niet de oplossing is. De sector heeft bij elkaar gezeten. Ze zijn met een integraal plan gekomen in mei van dit jaar. Dat heette Wonen 4.0. Eén van die aspecten was ook weer die hypotheekrenteaftrek beperken. Dat plan dat lijkt nu een soort stille dood te sterven. Je hoort het. Ja, nou, en nou trouwens, één iemand die gelooft het trouwens wel. Laten we daar even naar luisteren. En dat is de leider van de Partij van de Arbeid. Daar ligt een plan voor.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 Is dit een goede denkrichting inderdaad, wat daar neergelegd is? Nee, de veronderstelling dat je daarmee de woningmarkt uh, lostrekt, uh, die is niet juist. Dat, uh, en verder is het een behoorlijk ingrijpend plan... die eigenlijk onvoldoende doet aan het de, aan de, aan de meer vrijmaken van de huren in de huurvoorraad. Want dat wordt, en, uh, het reguleren er wordt eigenlijk meer gereguleerd uh, dan, dan in het verleden. Dat vind ik een hele slechte situatie. En het, dus dat deel werkt niet. Het tweede is dat, uh, dat zie je ook een beetje... politieke partijen die zijn natuurlijk... in hun programma's zullen ze straks een coalitie moeten, moeten vormen. En uh, je ziet dat, uh, uh, dat er toch geshopt wordt uh, in, in systemen. En ik denk zelf dat, uh, want dat staat in 4.0... Uh, uh, dit moet je alleen maar doen als de markt zich hersteld heeft, zegt 4.0. En dit moet je uh, heel geleidelijk invoeren. Daar moet, uh, een verlaging van de inkomstenbelasting is absoluut een voorwaarde om dit te laten slagen. Dus dat hele plan is, dat uh, is met, reden, ja, met reden om kleed is dat, is dat neergezet. En het is daarin vrij extreem, want het gaat naar nou volledig aflossen toe en dat soort zaken meer... En ik hoor ook de leider van de, van de PvdA zeggen... wij nemen dit als uitgangspunt. En dat is altijd een hele gevaarlijke redenering. Want dan weet je eigenlijk nog niet waar je aan toe bent. Precies, je gaat de onderhandeling min en je hebt geen flauw idee. Hoe je Precies, uit. je weet niet waar jij in bent Ik heb u nou heel vaak horen zeggen wat niet werkt. Ik begin nog steeds geïnteresseerd te worden in wat wel werkt... behalve dat eerste belangrijke punt dat u gemaakt heeft, namelijk de huurmarkt. Wat moet er verder gebeuren? Nou, Ik ben er wel voor dat er iets gebeurt aan de hypotheekrenteaftrek. Maar zonder dat die aflossing daarbij zo noodzakelijk is. Want, want op het moment dat je dat fiscaal aantrekkelijker uh, maakt om af te lossen... dan zullen mensen dat ook gaan doen. He, dus je, je, je kan best uh, geleidelijk aan zorgen dat het systeem wat we nu kennen, dat het verlaten wordt. Ja, maar dus dat een, kan. De CDA wilde het onder andere. Dat uh, is het verkiezingsprogramma ja, uh, een, een hele goede bonus, zaak. fiscale bonus op aflossen. Ja, want dan red je dat ook. Want als je je zorgen maakt over van nieuwe, nieuwe, vooral nieuwe toetreders in de markt... Wat is overcreditering? Dat wat, nou, mensen die, lenen. die eigenlijk uh, 100% lenen en niets aflossen... dat kan op den duur natuurlijk een risico zijn. Hè? Dus uh, dat... In het algemeen geldt in Nederland dat er maar voor 50% van de waarde van de woning eh, in lening is omgezet. Maar voor de starters kan het een probleem zijn op het moment dat, ze, dus dat je op, op een gegeven moment wat aflost in een woning. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet slecht. En eh, als je dat, nu, dat hoeft wat mij betreft helemaal niet naar nul. Want je kan natuurlijk... Uh, waarom zou je woning aflossen en uh, uiteindelijk uh, uh, in je erfenis uh, uh, stoppen terwijl je uh, daar geen enkel risico meer loopt? Je zou kunnen zeggen, nou, los die woning af uh, uiteindelijk tot een 50% zou een veel beter uh, initiatief zijn. En wat is het voordeel daarvan? Nou, dat, uh, dat uh, uiteindelijk uh, uh, de huizenmarkt daarvan profiteert, dat de waardedaling veel geringer zal zijn. En uh, dat. Uh, dat er meer bestedingskracht in de Nederlandse economie blijft. Want dat waarom zou je minder, het allemaal aflossen? Ja, is minder ingrijpend. Uh, Mind, veel minder ingrijpend is, dat zou kunnen. Uh, verder is het zo dat, uh, dat een hele goede zaak is dat in de crisis de BTW, uh, of de overdrachtsbelasting verlaagd is. Uh, en eigenlijk zou je dat. Ik zou zeggen, worden. doe dat maar op nul en doe dat permanent. Want uh, dat is een, uh, een soort schotje, dus een soort uh, horde die je altijd moet nemen... als je de, van de ene koopwoning naar de andere toe gaat. En je ziet nu ook dat dat, uh, dat dat verlengd wordt, wat soepel wordt gemaakt. Maar ik zou zeggen, schaf het af, dan ben je ook al die administratie kwijt. Dat helpt echt. En uh, verder is het heel erg belangrijk dat uh, de starters een betere positie krijgen. Een deel van de starters, die heeft eigenlijk een heel goed perspectief, is nog vrij jong... Heeft vaak een goede opleiding, heeft inkomensperspectief. En die kunnen eigenlijk nu vreselijk weinig lenen. En ik zou dat heel erg aan de bank overlaten. En waarom heb ik daar vertrouwen in? Want je ziet dat Nederland altijd zo zijn lening heeft verstrekt. En in tegenstelling bijvoorbeeld tot Engeland. In Engeland hebben ze steeds gekeken, wat nu ook heel populair is in Nederland, naar de loan to value. Hè? Hoeveel heb je geleend ten opzichte van de waarde van je woning? In Nederland is veel meer naar de persoonlijke inkomenssituatie en het perspectief van mensen gekeken. En dat heeft heel erg gewerkt, want wij hebben in de crisistijd uh, ongelooflijk weinig gedwongen ontbindingen gehad van, uh, van uh, contracten met de bank. Blijkbaar is dat heel zorgvuldig gebeurd. En de schades die eruit... En vaak is het, het is ook niet zo dat de mensen met een overkreditering, dus met een hele hoge lening, dat die nu meer hebben moeten ontbinden dan mensen met een wat lagere kreditering. Want de oorzaak je... is vaak niet die kreditering, ja. maar bijvoorbeeld mensen gezamenlijk een vechtscheiding of gezamenlijk de baan kwijtraken enzovoort. Dat gebeurt nu uh, steeds vaker. Uh, als we daar mensen gaan scheiden, dan ontstaat er een enorm drama, want er moet een huis verkocht worden ja. en het huis is niet meer verkoopbaar, of alleen maar tegen een heel laag bedrag. Het blijkt dat de Nederlanders dat over het algemeen heel goed hebben opgelost. Want we hebben eigenlijk maar 2.500, uh, uh, en dat is eigenlijk niks hè, op zo'n hele grote hypothekenportefeuille... 2.500 gedwongen verkopen gehad in de crisistijd. Dus blijkbaar is er voldoende reserve, en dat blijkt ook uit die spaargelden en dergelijke... is er voldoende reserve om dat op te vangen. Dus daar zit niet het probleem nee, voor de Nederlandse woningmarkt. Maar dat is, dat is wel, wel, wel een mooi punt. Want, in Engeland is het vijf keer zo hoog. Nogmaals uh, was het bericht en uh, duidelijk in alle mediatoren. Uh, en zeker hier op Radio 1, uh, dat het aantal gedwongen verkopen drastisch gestegen was. Ja, dat was vrijwel niet heel. Hè. Dat is zo'n 1800 was dat. En dan staat er, dat is ook uh, heerlijk in de Nederlandse kranten... Hè, dus dan staat erin, uh, het aantal gedwongen verkopen is met 30% gestegen. En dat lijkt natuurlijk een fantastisch groot aantal. Maar dan nog is het aantal gedwongen verkopen in Nederland... op ongeveer een vijfde van dat het in Engeland was in de tijd dat het nog heel erg goed ging met de Engelse economie. Naar Rato, in verhouding. Naar Rato, in verhouding. Dus dat is echt heel bijzonder dat we daar zo'n punt van maken. Het was nou precies wat ik dacht toen ik dat getal destijds hoorde. Ik dacht, waar gaat dit over? Maar dat, als je niet goed luistert, denk je, jonge, jonge, jonge... Ja, wat is dit erg? Slecht? Ja, ja. En niet alleen met de huizenmarkt, maar met het hele land. Ja. Laten we even kijken naar de actuele politiek. De politieke partijen willen dus... sommigen willen wel wat, sommigen willen niet wat. U had het net over het CDA. Welke politieke partij heeft nu de, de, de meest toekomstbestendige oplossing uh, in hun programma staan. Nou, ik heb, uh, ik heb er goed naar gekeken en ook naar uh, de reactie daarop. Hè, de doorrekening die plaats heeft gevonden en het commentaar erop. En eigenlijk, uh, dat is natuurlijk het mooie wat we nu gaan krijgen. We krijgen uh, uh, waarschijnlijk een middenkabinet uh, in een of andere vorm. Iets paarsigs. Uh, iets paarsigs. Uh, en uh, je hebt eigenlijk de ingrediënten uit verschillende uh, verkiezingsprogramma's nodig... om uh, uh, te komen tot een goede oplossing. Als je niets doet aan de, aan de liberalisering van de, van, de, van de huurmarkt... dan ben je verkeerd bezig. Als je uh, heel drastisch ingrijpt in de hypotheekrenteaftrek... En, en, uh, en het gedwongen aflossen, dan ben je ook niet goed bezig. Ik denk dat je een aantal ingrediënten samen moet voegen... En, uh, ik denk dat, uh, dat dat de oplossing is. Er is, wat mij betreft, uh, niet één partij die, alle, uh, die alles uh, goed voor elkaar heeft in het verkiezingsprogramma. Wat extreem slecht zal gaan, is denk ik als uh, voor de kopers in de koopwoningen, is denk ik toch het. Uh, het uh, het meest rigoureus is uh, uh, toch het SP-programma. En dat zou wel, uh, wel heel, heel slecht zijn voor de Nederlandse uh, woningmarkt. En leiden tot heel veel werkloosheid. Dat is, uh, dat is één ding wat ik wel zie. En, uh, de, de, maar de, voor maar de... de SP wil vooral de hypotheekrente-aftrek aftoppen. Dus voor de ja, ja, inkomens. Ja, ja, maar dan, dan betekent dat er totaal geen dynamiek meer zal zijn. En, dan, en dat is eigenlijk ook over de woningmarkt inkomenspolitiek bedrijven. En dat is... Uh, en, uh, dat is niks nieuws. Onder, Zorg, ja, onder, onder, de, de, de huursubsidie is in, inkomenspolitiek. Uh, en die hypotheekkantenaftijd is ook pure inkomenspolitiek. Ja, maar dat ga je dus versterken. En wat je dan doet, is uh, dat doen onder het mom van een hogere dynamiek uh, in, de, in de woningmarkt. En uh, dat zal juist niet gebeuren. Die woningmarkt zal dan volledig instorten. Uh, maar in het algemeen kan je zeggen dat, uh, dat je dat in de coalitie met de elementen die ik noemde... Heel, als die daar rekening mee wordt gehouden, dan zou dat heel goed zijn. En eigenlijk niet één programma steekt daar wat mij betreft volledig bovenaan. U gaat al stemmen, toch? Hè? Ik ga wel stemmen. Ik ja. ga niet vragen waarop. Ja. <laughs> Sommige dingen moeten gewoon maar geheim blijven. Je moet ook geheim blijven, uh, ja. Wienke Bordeuws is mijn gast in het eerste uur, directeur van Amfest. blijf u even zitten nog, zo meteen? Ja hoor, dat ga ik doen. Ja. Ja? Na uur, In de tweede uur van Kazeluna is de vraag nu hoe uw droomhuis eruit ziet. Wat zou u het liefst willen realiseren als het om huizen, bezit en wonen gaat? 0800-1121. En u kunt rechtstreeks praten met mijn gast zolang hij hier is, zolang hij het leuk vindt. Winker Bordevis, mijn gast dus in dit uur van Kazeluna. Graag tot zometeen na het hoorspel.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 Het is dit najaar al in het kort in de redactie ter sprake geweest. We hebben bij die gelegenheid onze standpunten uitgewisseld. De beurt is nu aan de leden van de redactieraad. Wij wachten met belangstelling uw opmerkingen die dienaangaande af. Mag ik dan als eerste wellicht de spits afbijten? Bijt gij de spits af? Even nog een vraag tussen deur. Begrijp ik goed dat we eerst alleen over het eerste lid praten? Alleen over het eerste lid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 Zulke beslissingen moet je nooit overhaast nemen. <tieden> Ik ga toch die mensen niet ontslaan? Dat is toch onbelangrijk. Dat is nog voor...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 bang Kijkers, wat een mooie rozen. Oh. Oh, is goed. Wat doe je toch? ik, ik doe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 Lach. Lach niet. Het is een ernstige zaak. Maar ik moet het toch gewoon lachen. Ja. Ja, zo ben je.